met het NOS-journaal. Minister Jager is positief in Brussel over de schuldencrisis in Griekenland. In de Tweede Kamer gaf hij uitleg over de afspraken... ...die gisteravond achter de schermen zijn gemaakt... ...door de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. Frankrijk heeft volgens de Jager een beweging gemaakt... ...en vindt nu net als Duitsland dat de banken substantieel mee moeten betalen... ...aan een nieuw noodplan voor Griekenland.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 Door de aardverschuiving kreeg de man een rotsblok op zijn hoofd en overleed aan zijn verwondingen. In Oosterwijk heeft een groep jongeren vannacht een ravage gericht. Acht jongeren lieten een spoor van vernieling achter na een avond stappen. Volgens de politie vernielden ze twintig auto's, een terras, fietsen en bloembakken. Ook hebben ze een schoolgebouw en een pastorie beschadigd. De politie heeft de acht jongeren in de leeftijd van 16 tot 17 opgepakt. In de eerste helft van dit jaar is het aantal passagiers dat via Schiphol reist flink gestegen tot boven de 23 miljoen. En dat is ruim 12% meer dan in de eerste helft van het vorig jaar. Vooral het aantal passagiers dat binnen Europa reist neemt toe. Behalve meer passagiers vervoerde Schiphol ook meer vracht en steeg het aantal vluchten van en naar de luchthaven. Het weer vanmiddag bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land buien met kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Morgen is het iets minder warm en ook dan kan er weer af en toe een bui vallen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file op de A2 Utrecht-en-Bos... tussen knalpunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid... 4 kilometer door werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en zomerhit. Kelly Rowland en What a Feeling En daarvoor de Michael Jackson And the way you make me feel Goedemiddag, die luistert naar ZFM in de middag De lunchshow, mijn naam is Rudy Nicola Een hele, hele goede middag Van harte welkom bij, uh, bij deze show En uh, ik loop net door Zandvoort En morgen gaat het gebeuren hoor, de kermis Leuk man, kermis in Zandvoort Op het uh, Badhuisplein en uh, Aangense Boulevard Komt de kermis te staan voor de oudere jeugd staat er een uh, autoscooter, number one trip en een rupsbaan klaar. Rupsbaan, ik heb niet wat het is. Toppers op de kermis in Sandvoort zijn de breakdance en de turbopolyp. Voor de jongere kermisbezoekers staat er een draaimolen en een mega salto trampoline opgesteld. Altijd prijs, dat staat overal bijna, maar dat geldt voor de kleinste bij de skibal en de lijntrek. De behendigheid kan door de volwassenen worden getest bij de grand pusher, de grijpkranen en de schietsalon. De oliebollen, suikerspin en nougat. ...zorgen voor het stillen van de hongerige magen en het lekkere trek. Na spectaculaire attracties zorgt ook men voor een programma voor nog meer vertier. Op beide zaterdagavond zal er om half elf een spetterende en spectaculaire vuurwerkshow worden vertoond... ...waardoor de skyline van Sanford prachtig zal worden verlicht. De dinsdag en de donderdag zijn eurodagen. Op deze dagen zullen de attracties hun rondjes draaien voor slecht 1 euro per rit. Dus dat zijn de dinsdag en de donderdagavonden openingstijden van de kermis zijn vrijdag en zaterdag van 12 tot 1. En op zondag en de overige dagen um, tot iets later. Ja, tot iets later. We gaan uh, beginnen met het nieuws van vandaag. En hoort dit natuurlijk wel bij de kermis. Kan je, je het voorstellen? Dus vanaf morgen de kermis hier in Sanford. Met het nieuws van vandaag, de donderdag 21 juli 2011... ...bijna twee op de drie inwoners van Thailand tolereren corrupte regeringen zolang ze zelf wel mee kunnen profiteren. Vooral jongeren hebben geen moeite met corrupte overheid, blijkt uit een peiling die de krant Bangkok post donderdag publiceerde. De mensen stellen hun eigen belangen boven dat van hun eigen land. En het aantal passagiers dat via luchthaven Schiphol reisde, is in het eerste half jaar fors toegenomen... In totaal ontving Schiphol meer dan 23 miljoen passagiers, een toename van 12,7% vergeleken met de bijna 20,5 miljoen van de eerste helft van 2010. En Ronald Koeman heeft woensdag zijn vakantieadres in Portugal uitgebreid telefonisch met clubleiding van Feyenoord gesproken. De uitkomst is dat de trainer verwachting nog een week één jaar contract zal tekenen bij de Rotterdamse club. De reden dat Koeman voor slechts één jaar zijn handtekening zet is dat beide partijen eerst willen aankijken hoe de samenwerking bevalt. Met vandaag in 1939 de Afro verzorgd voor het eerst zijn proefuitzending. De omroep heette toen nog HDO, de Hilversumse draadloze omroep. En met vandaag 1925 in Tennessee krijgt uh, biologie John Scopes een boete van 100 dollar. Omdat hij de, uh, de evolutieleer uh, evolutie onderwijst. Evolutieleer, jongen, jongen, jongen, jongen. Krijg je daar onder... Kan je je nu niet meer voorstellen dat het er was. Maar dat was 1925, keken de mensen heel anders naar natuurlijk. En met vandaag in 19, 6, of, uh, 1969 de Amerikaan Neil Armstrong zet als eerste mens een voet op de maan. Het was trouwens een linkse, uh, linkervoet die de oppervlak van de maan bereikt. Hè? Wereldwijd keken er 600 miljoen mensen naar de reis van de Apollo 11. Dat is dus uh, 1 vijfde van de wereldbevolking toen. Ook in Nederland zendt de televisie de maandlanding s'nachts live uit. Het commentaar wordt verzocht door Henk Terlingen die het bijnaam Apollo Henke uh, kreeg. En het, uh, het ging toen zo. Ik heb een fragment gevonden. 1969, 21 juli. De eerste maanlanding. Het is één small stap per man. One diat per man. En zo ging het dus. Het was uh, Armstrong, meneer Armstrong, die uh, die de eerste stap op de maan zette. Het precies uh, 1969-21 juli. Het ZFM weerbericht. Morgen, wisselen, vandaag, wisselen bewolk met wat zon en een kans op een bui. Matig noordwestelijke wind, maximaal temperatuur in Zandvoort 19 graden. Morgen overwegend droog met wat wolkenwelden en zon. Temperatuur in Zandvoort circa 17 graden. The Temptations en Frida Like a Lady. Zometeen is het tijd voor het lunchrecept van de dag. Een recept dat makkelijk is te maken en natuurlijk heel erg lekker is. Nu verder met nieuwe muziek, de nieuwe van Destin. Die heet Stay. Nieuw van Destin en Ste. En het is er weer tijd voor het lunchrecept van de dag. Met vandaag de ciabatta met parmeham, mozzarella en gegilde paprika. De ingrediënten die je nodig hebt: 1 ciabatta, 1 bol mozzarella kaas in plakjes, 2 gegilde paprika's, 100 gram parmeham en drie eetlepels olijfolie snijd een heel ciabatta brood in de lengte doormidden en besprenkel beide zijden met olijfolie Beleg de onderkant van het brood met een laag mozzarella en snijd de gegrilde paprika's open dit moet je doen zodat, het, uh, zodat de grote plakken worden en uh, leg ze in een laag op mozzarella leg hier een laag parmahan over en dek het geheel af met de bovenkant van het brood Pak het hele brood in plastic folie in en snijd het op de picknicklocatie in stukken. Nog een keer horen. Misschien heb je het niet opgeschreven. Pak papier bij de hand. Of misschien wel je iPad. Je telefoon, het kan zo modern zijn tegenwoordig. Het lunchrecept van de dag. Een ciabatta met parmeham, mozzarella en gegrilde paprika. De ingrediënten zijn als volgt. één ciabatta, één bol mozzarella kaas in plakjes... 2 geheelde paprika's, 100 gram parmezaan, 3 eetlepers olijfolie. Je maakt als volgt: snijd een heel siabattebrood in de lengte door midden en besprink beide zijden met olijfolie. Beleg de onderkant van het brood met 1 uh, laag mozzarella. Snijd de geheelde paprika's open zodat het grote plakken worden en leg ze in een laag op de mozzarella. Leg hier een uh, laag parmezaan overheen en dek het geheel af met de bovenkant van het brood. Pak het hele brood in en plastic folie in en snijd het op de picknick locatie in stukken. Chia met parma, mozzarella en gegrilde paprika. Eet smakelijk! Hier is Alan Clark.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 En fuck you, daarvoor de Alan Clark. En love is everywhere. Ik ben net op een enorm grappig filmpje gekomen. Want voetbal, voor veel mensen is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Maar deze wat oudere man, staat hier boos de voetbaloma, opa, die reageert zo. En ja, zit hij gewoon voor de tv. Ja, goed, goed, Ferrari, goed. daar gaat hij. Wat heb de Al dus die opa. Zo mooi. Je kan het filmpje checken op dumpert.nl. de Maar het mooie is, hij maakt nog gebaren erbij. Ik denk dat het een Italiaan is. Filmpjes check op www.dumpert.nl uh, Boze voetbalopa Ik wil op een uh, apart bericht wat, mo wat moet je nou doen als je, te veel uh, als je te veel geld hebt? Dat zou ook een uh, steenrijke Hamad bin Hamad al i Ayan Zo'n sheik uit uh, saoedi arabië wat hij heeft op zijn eigen uh, opgespoten eiland... ...dat de naam Al-Futushi-eiland draagt. De Arabische Sheikh heeft namelijk zijn voornaam in uh, enorme letters laten liggen, ...zodat ook iedereen vanuit het vlieg vliegtuig dat kan zien... ...dat de eiland van hem is. De naam is uh, kilometers lang... ...en voordat je de H en de D hebt bereikt... ...moet je eerst 3,2 kilometer lopen. Naast het uitgraven van zijn eigen naam... ...heeft de Sheikh ook nog een andere dure hobby. Volgens de Britse kant Daily Mail... hij ook nog eens 200 auto's bezitten... Er is een uh, foto van. Dan zie je dus echt een, uh, een heel groot uh, zandvlakte met hamat erop. Grappig. Foto's te checken op www.telegraaf.nl Gisteren stond hier voor de deur, voor de studio, een, uh, een uh, bus van beter horen. En dan kon je je gehoor laten testen. Nou, ik dacht, ga het even doen. En hoe zou nou gehoor zijn van een ZFM DJ? Die natuurlijk erg veel van muziek houdt en de muzikaar draait. Zometeen de uitslag van mijn gehoortest. Nou, bluff. Bluf. En dit hou vol, hou vast. Ik zie ook wel ik dat alles En do you believe in love? We gaan even kijken naar de evenementen hier in Zandvoort. Want in de hele wereld zijn er talloze plekken waar je met mooi weer buiten het kunt dansen. Niet alleen in Zuid-Amerika en de Mediterrane landen, maar ook in diverse Duitse en Vlaamse steden. En langs de scène in Parijs. Maar er is nu ook in Nederland, kun je nu ook enkele jaren gedurende zomermaanden buiten dansen. Het is hoog tijd dat de, zand, dat de Nederlandse Noordzeekust eraan wordt toegevoegd. El de Compa en uh, El Cabezio slaan de, handen, uh, om en, uh, slaan de handen om elkaar voor een zomersinitiatief. initiatief. In juli en augustus organiseren zij elke maandag een luchtsalon in Zandvoort. Maar slecht weer wordt uitgeweken naar een binnenlocatie. Het gaat dus altijd door. De muziek wordt gezorgd door TJ, Wim en uh, enkele gast-DJ's. Uh, aan, aan de dansers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om enige onkosten te dekken. Stranddanker dus. In het Strandpavillon Meijer aan zee. De Boulevard Banaar 16. 25 juli 2011. Om uh, half, uh, half acht. En uh, het zal zo rond de drie uurtjes duren. Lekker dansen. En het is, uh, je kan er gewoon heen. De Rocky Show. De Salsa Band speelt een zwingende uh, meranke en verwervelende salsa. Sfeervolle ba bagatta en bekende exotische nummers tijdens het optreden. Is er een workshop om een kennis te laten maken met het basispassen van de meranke of de salsa. Dus passie, energie, vrolijkheid, ritme en plezier. Ook ziet u een enthousiaste groep dansers die garant staat voor een wervelende en interactieve show. Het vindt uh, plaats 24 juli. Dus dat is... Uh... Drie dagen op het Raadhuisplein. En het begint om één uur en het eindigt om half vijf. De rookieshow. Dus het lekker dansen met z'n allen. Hartstikke leuk. Zometeen. Tweede uur. Nieuws over het Tropicana Festival aanstaande zaterdag. Het wordt heel dorp zal een Braziliaanse samba met dansen, redden. de Caribische sfeer erin brengen. Meer informatie straks. Het tweede uur. Dit is Bobby Brown. Bij de lunchshow op CFM.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 Play that game. Yo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 op zijn nieuwe album is nog niet uitgebracht als single... Maar ik vind hem toch erg goed Zo lang hoorde je En er is uh, nieuws over Ben Saunus Want hij zal namelijk klaar zijn uh, voor Amerika Waar hij uh, binnenkort naartoe gaat Om misschien wel zijn carrière uit te breiden In meerdere landen De ambitieuze Ben Saunus heeft in zijn prille carrière De Nederlandse markt veroverd en wil het nu gaan maken In het buitenland De getatoeërde zanger onthult dit in een interview met Show News Ben is momenteel druk bezig met de voorbereiding Om een internationale superster te worden We zijn nu bezig met een goede single te vinden We proberen eerst in Engeland en daarna in Amerika verteld ben nou misschien lukt het wel een goed album uitgebracht bij dus wie weet zometeen uh, het tweede uur van, van uh, de lunchshow hier bij ZFM ZFM in de middag de eerste uitslag van mijn hoortest ik heb gisteren mijn gehoor laten testen en uh, nou ja als dj luister je veel muziek en behoorlijk hard als je het goed vindt maar er is niks aan de hand het is helemaal goed ik heb een hoorleeftijd tussen de 30 en 45 jaar maar het was in orde volgens die man die erbij stond, dus daar ben ik blij mee. Zometeen zijn we terug met het uh, tweede van de lunchshow met onder andere nieuws over de Tropicana Festival. Heel leuk festival aanstaande zaterdag wat hier in Zandvoort gaat plaatsvinden. Nu de plaat die ik elke dag draai, Back Raiders en Sunlight. Hold tight, a midnight. Am I dreaming, or are you... I'm